Goedemorgen, ik ben Dielke Tertzij. Dit is het nieuws van NOS op 3. Miljoenen mensen in Texas zitten zonder stroom. Dat heeft te maken met ongekend winterweer. Normaal is het daar rond deze tijd een graadje of 10, Maar nu zitten mensen er in de vrieskou. Het is min 18 op sommige plekken. In de Amerikaanse staat is het al 30 jaar niet zo koud geweest. Deze Texanen weten niet wat ze meemaken. Ik ben hier voor about 30 jaar en ik heb nooit iets like dit water was gone at 8.30, power was af. We obviously one of millions. Is, is Doordat veel mensen hun huizen verwarmen met elektriciteit is de vraag naar stroom te groot. En ook zijn sommige windmolens vastgevroren. Om te voorkomen dat het stroomnet overbelast raakt... worden er steeds een paar miljoen mensen tegelijkertijd gecontroleerd afgesloten. Het zal je niet verbazen, maar heel veel mensen willen weer naar een festival... Volgende maand zijn er weer twee proeffestivals in Biddinghuizen... om te kijken hoe je het beste een festival organiseert in coronatijd. Daarvoor hebben zich nu al bijna 70.000 mensen aangemeld. Terwijl er maar plek is voor twee keer 1500 mensen. Een schaatser die gisteravond werd gespot op het Meer bij Groningen... is weer terecht. Veel mensen hadden de man zien zwieren op het laatste restje ijs... en hadden de politie gebeld. Die zetten een grote zoekactie op touw, maar vonden niemand man zelf zat inmiddels alweer lekker thuis. Hij zag de zoekactie op het nieuws. Hij heeft de politie gebeld om te zeggen dat hij oké okay is. Je corona-hobby naar een nieuw niveau tillen. Dat deed Wim van 71 uit Rotterdam. Hij heeft in vier maanden tijd de beroemde kathedraal Notre Dame... nagebouwd met lucifers. Begon toen hij vanwege zijn gezondheid... en de kans op besmetting niet meer de deur uitging. Nu is hij heel wat stokjes verder. Er zitten er ongeveer vijf, vijf en half duizend... Uh, stokjes in, maar lijmoppervlakjes praten we wel over de meer dan 100.000, denk ik. Wim is nu gevaccineerd, maar dat is geen reden om met zijn hobby te stoppen. Hij kijkt al uit naar het volgende project. Dan denk ik dat de Time Hall toch wel het leukste is om die te gaan maken. Een uitdaging. Het weer, soms regent het een beetje, Dat betekent dat het weer glad kan zijn. Vanmiddag is dat voorbij, dan wordt het 2 graden in Groningen tot 7 in het westen. ZFM, verkeersupdate. Verkeers Dit is Jolande van der Velden van de ANWB. In Noord-Holland is het langzaam rijden op de A7... en over richting Zaanstad tussen Noord en Purmerend Noord... bijna 10 minuten vertraging, de oorzaak is een auto met pech. Tot zover de verkeersinformatie. U bent prijsbewust als het om uw auto gaat...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 I <laughs> got Ritme. Ritme. Van ZFM. Te no me pongo y siempre te lo pongo Y si tú me tiras vamos a dar el hondo Si por mí te lo pongo de septiembre está agosto. A mis lo que digan, tu amiga ya yo me enteré en A me tienes buqueado. Si, sí. si fuera la Uru me tuviese parqueado. Dando vueltas por condado contigo. Siempre le va Tú no eres mi señora, pero toma 5 mil, gastala en Sephora. Le butón ya no compré en Pandora. Como Piscin a los hombres perfora. Eh. Hace tiempo le rompieron el cora. Estudiosa puesta para ser doctora. ti la 24 horas. Baby, a ti no me pongo y siempre te lo pongo. Yo te lo pongo. Y si tú me tiras, vamos a nadar en lo hondo. Si por mí te lo pongo de septiembre hasta agosto. Y a mis discos lo que digan, tu amiga ya yo me enteré. There's a fever burning deep inside Is there another in your memory? Do you think of that someone When you hear that special melody? giving just about forget let them take you on a first date again and when you lead it for a kid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 de hoofdpunten van het NOS-journaal. Het gaat wereldwijd de goede kant op met het aantal coronabesmettingen... zegt de Wereldgezondheidsorganisatie. In de eerste week van januari waren er 5 miljoen nieuwe besmettingen. Vijf weken later was dat bijna gehalveerd. Houtkachels en haarden blijken nog vervuilender dan eerder werd aangenomen. Door een nieuwe rekenmethode van het RIVM blijkt dat houtstook de oorzaak is... van 23 procent van de uitstof van fijnstoot. Eerder werd van 10 procent uitgegaan. Festivalgangers melden zich massaal voor de twee proeffestivals die volgende maand worden gehouden. Beide dagen zijn er 1500 bezoekers welkom, maar vanochtend waren er al 68.000 aanmeldingen binnen. Het weer, eerst wat motregen, daarna droog en soms zon en het wordt 6 tot 12 graden.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 Save it. The day. Seemed like everything was okay. Yeah, I said I remember the time I was a little boy, dreaming, of being a man I was so young, convinced I knew it all. You were staring back at me. Was it, was it